Of hij het voorzien had op de Oslo Pride die deze week wordt gehouden is niet bekend. Naar aanleiding van de beschieting zijn alle Pride activiteiten in de Noorse hoofdstad geschrapt. De voorzitter van politieke partij Bijeen is per direct opgestapt. De partij bevestigt een bericht daarover in het parool. Partijvoorzitter Jessica Mills zegt in haar afscheidsbrief aan de leden... dat de partij vol is van toxiciteit, vriendjespolitiek en tegenstrijdigheden. Ze zegt dat ze als zwarte vrouw nog nooit zo respectloos en niet zuiver is behandeld. De partij zegt op Twitter overvallen te zijn door Mills' besluit... maar ook dat ze het respecteren. Minister Weerwind van Rechtsbescherming wil andere regels voor gratieverlening. Hij wil de wet veranderen, zodat niet hij, maar een speciale rechtbank... voortaan gratie kan verlenen aan veroordeelden die levenslang in de cel zitten. Weerwind volgt daarmee een advies van de Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming. Nu krijgen mensen met levenslang na 25 jaar een herbeoordeling. Uiteindelijk bepaalt de minister of de veroordeelde vrij kan komen. Weerwind is het eens met de kritiek dat die bevoegdheid te veel afhankelijk is van politieke willekeur. En het weer, vooral in het oosten zon, daar wordt het 25 graden. In het westen meer bewolking en af en toe een bui bij maximaal 20 graden. Morgen in het westen geregeld zon en in het oosten bewolkt en maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 is de zomer van ZFM. Met, Met nu. Goedemorgen Zandvoort. Je weet niet wat je hoort.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 in welke ateliers er mee doen. en je, ja. je stapt zo bij die mensen binnen... waar je anders niet eens naar binnen zou durven gaan. Ja. Dat, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, ik zie hier inderdaad het kaartje vormen inderdaad door uh, heel het land. Uh, het, ja. Ook in de regio Amsterdam natuurlijk veel. Uh, maar ook gewoon in de provincie zijn er uh, genoeg uh, kunstenaars... Zeker. die hun uh, werk ja. uh, willen openen.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 Hartstikke goed. Ik, uh, ik hoop dat Zandvoort dat uh, massaal uh, gaat doen. En ja. dan uh, dus komend weekend ook de opening in het Zandvoort Museum van een nieuwe ja. expositie. Um, hartstikke goed. Um, even, even kijken, ja, dan hebben wij denk ik wat mij betreft alles uh, gehad. Wilde je jezelf nog wat kwijt? Nee hoor, ik zou zeggen van uh, kom met z'n allen kijken naar uh, in de oude brandweerkazerne, Een Prachtig gebouw die nu een nieuwe functie heeft gekregen dankzij de gemeente.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 Alltag hier, aber man, muss man dem Ganzen auch entfliehen. Ja. Ab, ab, ab, ab ans Meer. Wohin ans Meer? Natürlich, Holland, Junge, vier ja. Homies, ein Auto. Plus 5 Tage, Stanford ist Tor ja, das ist keine Frage. Ganja ist legal, eigenes ist am Meer. Mein Mike ist dabei, also was will ich mehr? Mit Tennis in Stadt, die ich wirklich mag. wie Hasche, Stift es alles ganz nach Bedarf. Keiner fragt, ob der da das wirklich darf. Schon bin ich glücklich, das ging doch auf einen Schlag. Wir haben alle viel gelacht. Bastelzeug, der hat Simpel mitgebracht und der baut das Brett, einfach mach's so nebenbei, wir rauchen Order, Lightweight Riddows sind genau richtig high, wie der Shit, der den Baum zurückbringt, weil die Scheiße genau wie vor und früher klingt, wir haben keine Zeit, hier wird etwas Neues eingeläutet, weil uns die Scheiße hier immer noch viel bedeutet. wir mixeln jetzt Transport, free, 4, mit dem Wind zu den Transport, 2, 6, mit dem Transport, 7, machen Kiffen zum Transport. One, two, Wegsel in transport, 3-4, Bitte winkst du mit in transport, 5-6, Legends transport, 7-8, mache Kiffing zum Kampfsport. Maria, die Süße gehört in ons inventar, dafür bin ich hier wirklich sehr dankbar. Schokokuchenprofond is met apenlos verschlungen, nacht aan de C, Wattwanderung. Yangs Coffee Shop war ons einer von den Liebsten, sind dort gerne Schanten lang geblieben. Frei zu sein, ein Gefühl, als könnte man fliegen. In Deutschland is das Ganze leider. Nicht zu kriegen, ziehe deshalb regelmäßig die weite Ferne. Stehe nachts am Strand und schaue in die Sterne. Auf dem Meer pfiat ein Boot, nur das Rauschen der Wellen und das Blinken dieser grellen Laterne.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 <laughs> Won't you get up on your feet yeah, the music sound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 Nou, laat ik zeggen dat in algemeenheid, wij zijn natuurlijk geen handhavers, wij zijn vooral helpers, zo positioneren we onszelf ook. We merken inderdaad dat er de afgelopen jaren uit allerlei verschillende achtergronden steeds meer mensen komen recreëren en genieten van het strand. Maar vaak, omdat ze dat van huis uit niet hebben meegekregen, geen zwemcultuur hebben of watercultuur...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 is dat ze vanuit de vergunning ook verplicht zijn om zelf de EHBO-voorziening te regelen en zelf maatregelen te nemen om euh, nou ja, binnen, de, binnen de perken uh, uh, de opvang ja. bij ongevallen te doen. Uh, dat is in dit geval ook zo. Uh, en Dat betekent dat ja, mocht er inderdaad wel iets gebeuren waarbij een ambulance nodig is of wat afgevoerd moet worden, ja, dan wordt net als bij andere strandtenten de hulp van de, van de rangevigade ingeroepen. Uh, en dus onze betrokkenheid is bij, bij Luminosti zelf uh, zeer beperkt. En natuurlijk worden wij wel vooraf geïnformeerd wat het is, hoe we er kunnen komen, wie de contactpersonen zijn. Zodat dus in geval van we, we daar gewoon snel op kunnen handelen. Ja, hartstikke goed. Ja, en uh, even kijken, dan inderdaad nog over dat honderdjarig bestaan. Want jullie hebben ja. ook de uh, uh, afgelopen tijd daar kunnen ook alle toeristen <laughs> gebruik van maken of bewonderen langs de Boulevard speciale jubileumbankjes uh, ja. ja. Uh, onthuld. ja we... Dat klopt. We hebben natuurlijk heel veel leuke dingen in het honderdjarige bestaande jaar. Uh, voor onze eigen leden, voor, voor de jeugdleden. Uh, maar ook uh, ja, um, richting, richting het publiek. Um, um, de bankjes die zijn uh, onderdeel van een wedstrijd die we voor al onze zwembadkinderen hebben gehad. Mm. En dus alle jeugdleden die konden uh, meedoen aan een ontwerpwedstrijd. Uh, mochten daar een bankje uh, voor ontwerpen of ideeën voor aandragen. En uiteindelijk hebben we samen met de kinderkunstlijn...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 Um, um, en, en van de zee genieten. Ja, een extra veilig gevoel als het beschilderd is met de Zandvoort ja, de reddingsmigranten. precies. Ja. En, en vlakbij een reddingspost. Dus oh, uh, nou dat, is dat ook, ook een nog. een goede plek. Ja, ja. <laughs> uh, zijn er verder nog deze zomer uh, wat momenten waar jullie uh, het 100-jarig? Nou ja, ja ons, ons grote formele moment is uh, over twee weken, uh, zaterdag ja. 9 juli. En dan hebben wij onze formele jubileumreceptie voor de leden, oud-leden, relaties... en mensen die met de ring gaan samenwerken.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 See the D van muziek en een golf van informatie. Zie Je wilt steeds naar de kotazuur.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 Echt het spitsuur? Ja, nou ik moet zeggen... ...de agenda zat ook voor de Formule 1... ...al altijd wel goed vol hoor. Wat dat betreft... ...mochten we sowieso al niet klagen hier. Maar inderdaad... ...er is inderdaad... ...meer interesse, zeker. Maar aan de andere kant... ...je kan natuurlijk niet maar één keer per dag verhuren. Dus ja als je vol zit... ...dan op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Maar zeker merken we inderdaad... ...dat er zowel uit Nederland, hè, bijvoorbeeld je noemt net Race Planet, hè, dat ja. zijn uh, uh, activiteiten waar mensen zelf met allerlei exclusieve auto's op het ski mogen rijden hè, om dat, uh, dat te ervaren uh, ja, daar is uh, de, uh, van degene die dat organiseert hoorden merken we, horen wij dan dat er veel meer animo is hè, dan, ja. dan, dan, dan voorheen, en dat is ook logisch hè, mensen hebben, het, uh, hebben het, antwoord op het op tv gezien of zijn niet geweest met het Dutch hier, die willen dat ook gewoon zelf mensen willen even zelf een rondje ja, rijden inderdaad ja, ja.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 Dat alles denk ik volgens de voorbereidingen verliep. Wat gaan jullie dan toch anders doen deze, dit seizoen?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 Uh, dan nog even tot slot. Het circuit krijgt ook weer de laatste tijd te maken met uh, veel rechtszaken. Zitten jullie dat nog in de weg? Nou, ik, uh, veel rechtszaken, dat zou ik niet willen zeggen. Natuurlijk er lopen we nog een aantal procedures. Uh, zoals we zoveel procedures de afgelopen mm -hmm. jaar hebben gehad. En ja, weet je, dat, dat hoort, het hoort erbij. Uh, uh, en uh, ja, wij, uh, wij, wij zien die ook met vertrouwen weer tegemoet.